Genoeg. En zo staat Ajax in Enschede na een half uur op 1-0 door de strafschop van Theo Jansen. Want voor alle duidelijkheid, als Ajax wint en het blijft hier in de Kuip... waar ik nu zit te kijken naar Feyenoord AZ, waar het 0-0 staat... Uh, als het uh, zo blijft, dan is Ajax inderdaad kampioen. Maar Altidore is weg. Als u op het nieuws zit te wachten, moet u nog even een uh, tijdje wachten als Martens de bal schiet. Want we gaan door met uh, deze belangrijke wedstrijden. En het uh, nieuws wordt wat uitgesteld. Rijnen zit ertussen, maar hij levert de bal in bij Klaasie. Klaasie met de bal de diepte in richting Cisse en Marcellus. Wie wint dat duel? Het is uh, volgens nog Cisse die de bal heeft. heeft een duwtje in de rug, maar hij heeft de bal nog altijd aan die linkerkant. Nu uh, Marcellus tegenover zich. Oeh, speelt hem bijna door de benen. Heeft nog altijd de bal. Nu is er hulp van Maher. En Maher gaat even flink tegen uh, Sissé aan. En dan gaat de bal over de zijlijn. En mag uh, uh, AZ uh, niet gooien. En wilde dat wel. Marcellus met de armen omhoog. Maar scheidsrechter de Brahma heeft de bal gegeven aan Feyenoord. De inworp vanaf de linkerkant wordt genomen door uh, Martens Indy. Martens Indy kijkt naar Atchabar Die uh, dus in de ploeg is gekomen. Maar de inworp is niet goed. En dan kan er gecounterd worden. In, Martens Indy is weg achterin. En de bal gaat uh, richting Eltidoor Die probeert hem onder controle te krijgen met Vlaar. Mooie gevechten tussen die twee. Twee eh, mastodonten, mag je bijna wel zeggen. Grote, sterke kerels. Die, eh, dat wordt nu gewonnen door Ron Vlaar. En dat gaat via de Vrijfeijner meteen weer in de aanval. Levert in bij uh, Leerdam. Leerdam naar de linkerkant, want er wordt steeds gezocht naar Sisse. omdat hij het zo uh, schijnbaar makkelijk heeft... maar nu de bal niet binnen kan houden met Marcellus. Dus gaat de bal over de zijlijn, mag Marcellus gaan gooien... halverwege de eigen helft. En hebben we precies 31 minuten gespeeld bij Feyenoord AZ... bij 0-0 stand. Het werd dus op een uh, 1-0 achterstand. Je moet eigenlijk zeggen, Ajax op een 1-0 voorsprong natuurlijk... na ruim een half uur door die benutte strafschop van Theo Ransen. Zoals gezegd, Ajax op dit moment virtueel kampioen van Nederland... Maar uh, nog een uur te spelen, zowel hier als in Rotterdam. Terwijl Wisselhof paast. Het gebeurt natuurlijk allemaal juist in de fase waarin Twente wat sterker werd. Wat op de deur klopt. Terwijl Chatli nu naar binnen draait. En de bal meegeeft aan uh, Willem Jansen. Dat was althans de bedoeling. Maar dat wordt uitverdedigd door Anita. Bal opgevangen op hoogte van de middellijn door Douglas. Ajax loopt. Maar dat is begrijpelijk nu toch wat meer naar achteren. En zal zeggen, Twente verliest de bal wel een keer en dan komen we er weer snel uit. Ola John nu vanaf de linkerkant, of Tim is het, die de bal voorzet. Maar die wordt weggekopt door al de wereld. Opgevangen door Eriksen, die krijgt hem nog bij Siem de Jong. Oh, dat is een goede combinatie zeg. Eriksen weg aan de rechterkant van het veld. Maar er zijn er van Twente vijf mee terug. Eriksen krijgt nu wel steun van onder meer Theo Jansen. Wilde dan buiten omlangs bij Douglas. Daar is ook Brama bij. Brama tikt dan de bal de andere kant op. Opnieuw opgevangen door Ajax. Siem de Jong, die de bal krijgt van... Uh... Anita, maar dan een 1-2-tje aan wil gaan met Theo Janssen. Maar de bal niet zuiver terugkrijgt. En dan neemt Twente toch weer over. En mag Wisselhof, nou ja, rustig wilde ik zeggen, de bal gaan uitverdedigen. Rustig is het daar totaal niet, want de bal moet zelfs terug naar de keeper. Als Ajax stoort, en Niguiloft dan met een lange trap probeert om de bal bij Luc de Jong te krijgen. Luc de Jong neemt wel aan. Dan kan de bal vervolgens niet onder controle krijgen. Zo neemt Ajax weer over. Terwijl de klok na 33 minuten gaat. Theo Jansen, de enige die op het scorebord staat. Juist hij met zijn benutte strafschop. Knappe bal van achteruit nu van Jan Vertongen. Waar die eh, hij hij vanaf de rechtervleugel naar binnen gelopen is. Maar de bal op, nou ja, millimeters niet. Maar wel op een maximale meter of anderhalf. Als hij het voorbij ziet, Suis in de handen van de keeper. Daar zou hij toch graag nog even tussen zijn gekomen. Maar dat was de kleine middenvelder die dus weer recht voorin speelt bij eh, de Amsterdammers nu. Niet gegeven. Bal eh, voor Douglas die hem krijgt van Wisserov. En eigenlijk geen kant op kan, dan maar weer terug speelt naar Wisserov. Wisserov loopt. En ziet uh, dat er eigenlijk voor hen ook weinig beweging is. Nu wel Jansen die even doorloopt. Even aan de aandacht ontsnapt van de verdedigers van Ajax. Maar dan tot de conclusie komt dat de bal van Wischendorf niet op maat is. Te hard. En over de achterlijn rolt bij Vermeer. En Vermeer, de doelman van Ajax, mag na 34 minuten een uh, doeltrap gaan nemen. Het geluid op de achtergrond komt toch vooral uit dat volgepakte Amsterdamse vak. Want daar hebben ze het goed aan de zin. Want hun ploeg, Ajax, staat in Enschede met 1-0 voor. En hier veel radiootjes natuurlijk ook luisterend naar Bas in Enschede. En zien in de Kuip dat het nog altijd 0-0 staat bij Feyenoord AZ. Met een sterker Feyenoord dat al wat kansen en mogelijkheden heeft gekregen. Zojuist Bakal, een afvallende bal, kreeg hij op de rand van het strafschopgebied voor de voeten. En schoof de bal net naast het doel van Esteban. Was weer een goede kans voor Feyenoord. Feyenoord dat nu in de opbouw is vanaf de linkerkant met Martens Indy. Martens Indy bal richting Atsebar maar die kan de bal niet krijgen omdat Rijnen ertussen zit. Die komt de bal over de zijlijn en dan mag linksbeek Bruno Martins in die de bal gaan gooien. Wie loopt er vrij? Eigenlijk weinig. Cissé wordt dan weer gezocht, maar die kan de bal niet krijgen en dan is het viergever die hem meeneemt. Vleugje van de armen bij, maar wordt niet bestraft. En speelt de bal naar Eltidoor. Eltidoor naar Holmen. Holmen terug richting de rechterkant. Waar Joomberg Goedmoetson eigenlijk langs de bal loopt. En de bal over de achterlijn gaat. Het is niet echt sprankelend wat de AZ laat zien. Ze blijven nog overeind. Het tempo ligt bij Feyenoord. Dat met snelle aanvallen probeert nog altijd die bres te slaan in de verdediging van AZ. En daar een paar keer dichtbij is geweest. Nu Stefan de Vrij die de bal naar Klaas. Klaasje speelt. Clasie, kijkt meteen naar de linkerkant. Er loopt C.C. vrij. Want bijna alle aanvallen beginnen eh, via de linkerkant. Gaan over de linkerkant. Aan de rechterkant is Schaken nog weinig gevonden. En nu is het eh, Leerdam die de bal onder controle heeft. En hem eh, maar eens naar Schaken speelt. Aan de rechterkant. Schaken trekt naar binnen. Heeft Paalsten tegenover zich gespeeld. En dan terug op Leerdam. Leerdam kijkt. Klaasje in de as van het veld. Heeft de bal gekregen. Bakal vraagt, maar krijgt hem niet. De bal gaat naar de andere kant. En daar zit Klavan er goed tussen. Maar die raakt de bal alweer kwijt. En dan kan Feyenoord weer overnemen met Klaasje. Bal aan de rechterkant bij Schaken. Kijken wat Schaken doet. Die trekt er binnen. Geeft hem uh, uh, aan uh, Atjebar. Die schiet. Maar het is een schuiver in de handen van Esteban. Ook na 35 minuten 0-0. Enschede, Twente, Ajax 0-1. De benutte strafschop van Theo Jansen. Dat hebben ze hier een paar jaar hartstikke leuk gevonden. Maar vandaag nou net even niet. En Ajax staat met 1-0 voor. Mag hoekschop 3 gaan nemen. Nadat opnieuw van de wiel vandoor ging aan de rechterkant. Na een prachtige steekbal overigens van Siem de Jong. Alsof hij ogen in zijn rug had. Zo goed zag hij dat. En die hoekschop gaat vanaf Jansen komen. En dat is dus een inderijnde bal. Michailov stompt die bal bij de eerste paal weg. Wordt opgevangen door Van der Wiel. Die probeert hem terug te brengen bij Theo Jansen. Maar daar zit Brahma tussen. Brahma wil met de buitenkant van zijn rechtervoet in één keer de bal meegeven aan Ola John. Maar van Brahma kun je veel zeggen. Maar de buitenkant van zijn rechtervoet is niet het meest gevoelige deel van zijn lichaam. Denk ik dan maar. En uh, die bal verdwijnt dan volgens via een van de Ajaxiden. ...over de zijlijn. 20 gooit dus wel, maar is de bal even snel weer kwijt ook. Eriksen, korte 1-2, terug van de middenlijn. Uh, technisch klopt dat natuurlijk bij Ajax over het algemeen wel. Als de kleine ruimte en het baltempo hoog... ...dan komt Ajax er meestal wel aardig uit. Terwijl nu Vertongen probeert een lange bal. Dat kan hij dus ook. Probeer aan de linkerkant Boerichten te bereiken. Dat lukt niet omdat Boerichten de bal wel uh, lang ziet komen... ...maar uiteindelijk net van de bal geduwd wordt door Rosales. Zonder dat de bal er eigenlijk is. Die bal zelt er dus overheen over het duo, wordt dan... Ingegooid door Twente op het hoofd van Willem Jansen. Die staat op de middenlijn. kopt de bal wel op de Ajax-helft. Staat van Twente niemand. Opgevangen weer door Aldewereld. Centrale verdediger. En aan de rechterkant van de wiel. Anita is nu doorgelopen. Chatley en Ola John zijn even van kant gewisseld. Chatley duikt nu op op de linkerzijde. Terwijl Ajax de bal rondspeelt centraal achterin. Nog acht minuten te gaan in de eerste helft. Aldewereld. 10 meter voor de middenlijn. Op de middenlijn Anita. Gaan wat meters maken. De achtervolging wordt nu door Ola John ingezet. De bal aan de rechterkant. Goede 1-2 met Eriksen. Anita loopt door. Eriksen meldt zichzelf voor het doel. Dan komt de bal nu naar Siem de Jong die hem prachtig aanneemt. Dan een, met een hakje probeert de bal nog bij Eriksen te krijgen. Die rekenen daar duidelijk niet op. En dan neemt Twente over. Gaat Douglas wel heel lang lopen met de bal. Dat loopt eigenlijk maar net goed af. Maar kan hij de bal toch keurig meegeven aan Ola John. Die dus even aan de rechterkant staat. Meegegeven aan Rosales. 10 meter over de midden. Goede steenbal nu op Luc de Jong. Maar Luc de Jong staat buiten spel. Tot uh, droevenis van zichzelf. Tot de Boosheid en frustratie van de mensen op de tribune. Ik denk eerlijk gezegd dat wel klopt. En de herhaling wijst uit dat het inderdaad klopt. Metertje buiten spel. En de vrije terecht toegekend aan Ajax. Na 38 minuten. Hij is nog altijd virtueel. En dan hou ik mee op hoor. Oh. Virtueel kampioen van Nederland. Deze wieler term het is edel voor de Amsterdammers in Enschede. 0-0 in de Kuip bij Feyenoord tegen AZ. Feyenoord wordt even opgejaagd achterin. Stefan de Vrij uh, uh, denkt uh, terecht. Dan speelt de bal hard naar voren. breekt Ashabar. Dan gaat de bal naar de rechterkant, naar Schaken. Terug naar Leerdam. Leerdam probeert de bal in de diepte te spelen op Bakal. Lukt niet. En dan neemt Viergever over. Viergever richting Altidor, Maar die zit in de tas bij uh, Ron Vlaar. Meteen de aanval met snelheid van Feyenoord met Klaasie. Klaasie kijkt, lopende mensen lopen in het midden. En de bal gaat naar de rechterkant, naar Schaken, die hem goed onder controle heeft. Hij heeft viergeven tegenover zich, brengt de bal voor het doel. Maar daar is Esteban, die met die lange armen de bal makkelijk kan plukken... voordat iemand van Feyenoord ook maar gevaarlijk kan worden. Bakal en Atjebar stonden in zijn buurt, maar Esteban heeft hem in de kruis geeft hem mee aan de linkerkant, aan Klavan. Klavan, heel rustig, want het is heel duidelijk dat AZ het bekeken wil doen. Met uh, heel rustig spel. Met veel schoten uit de tweede lijn. We zagen nog een vrije trappen Maar her. Die naast het doel ging van uh, Doelman Mulder. En nu gaat de bal de diepte in. Goede bal op Goedmoedson. Aan de rechterkant. Daar komt Vlaar weer. Die tank. En uh, die raakt de bal dan wel. Maar gaat de bal over de achterlijn. Tot ontsteltenis van de Ron Vlaar. Ex-AZ. Ziet uh, dat de grensrechter een uh, hoekschop geeft aan AZ. Het is de tweede hoekschop voor AZ. Vier hebben we ondertussen gehad voor Feyenoord. En ik denk dat uh, Vlaar gelijk had. Want de bal gaat via de arm van Goedmoedsson over de achterlijn. Maar eh, AZ krijgt. De hoekschop. Die zijn altijd gevaarlijk. Ook als Elmer er niet is. Want Martens doet het vanaf de rechterkant. Met het linkerbeen. Dan komt die bal laag voor het doel. Martens-Indi werkt de bal weg. En dan gaat Atjebar achter de bal aan. Met Marcellus. Marcellus is sneller. Speelt de bal dan naar Martens. Martens glijdt een beetje weg. Krijgt ook een klein duwtje van Martens-Indi. En de bal komt bij 4 terecht. Nu alles en iedereen. Behalve Esteban op de helft van Feyenoord. Maher heeft de bal opgehaald. En wil de paas geven. Oh, wat een slechte paas. En ze geeft hem zomaar aan Schaken. Maar er staat niemand van Feynoord voor de bal. En dus moet het even rustig aan. Via Leerdam. Kelvin Leerdam naar Klaasie. Eh, Klaasie over de middenlijn Zoekend naar de linkerkant. Naar Martens Martensindi kijkt waar loopt Sissé. En wie loopt daarachter? Dat is Bakal. Martensindi gaat eh, naar Bakal. Bakal. Bal aan de eh, voet. En speelt hem naar Leerdam. Leerdam naar de rechterkant. Naar Schaken. Mooie opening aan de rechterkant. Met Schaken. Met eh, tegenover zich Paalsen. Dat geeft hem even terug aan Mokoccio. Met de bal. Een rare bal. Iets eh, tussen... Een voorzet en een schot op doel. Langs het doel van Esteban. We hebben nog precies vijf minuten te gaan in Rotterdam. In de Kuip bij Feyenoord AZ. Met een tussenstand van 0-0. Vijf minuten nog in Enschede ook. Twente Ajax is 0-1. En uh, na de goal van Jansen de strafschop. Na 30 minuten gemaakt is Twente de weg een beetje kwijt. Dus Ajax weer de bovenliggende partij. Voorzet vanaf de rechterkant. Nu wordt van dichtbij verlengd door Vertongen. Bijna komt die bal in de loop. Bij notabene al de wereld die daar staat. Na die, ja, als Ajax vrij schoppen neemt gaan die twee natuurlijk mee. Maar bijna een onderrondje. Een 1-2 tussen de twee centrale verdedigers. Op drie meter van het doel van Twente. Nou ja, haal dat bijna maar weg. Want het 1-2 was er wel. Maar uiteindelijk nou, dat er een Twentsbeen tussen zit. Dat moet het been van notabene Luc de Jong zijn geweest. Dat is een beetje de omgekeerde wereld zo. Gaat die bal over de achterlijn. En wordt het hoekschop 4 voor Ajax. Waar Theo Jansen weer gaat trappen. Theo Jansen scherpe bal in het zijn net. Ja, Michailov zie je op het allerlaatste moment denken. oh jee. Hij probeert het ineens en uh, glijdt dan eigenlijk in zijn haast om nog bij de eerste paal te komen. Nog halfweg ook, maar het loopt dus allemaal net goed af. Het zou toch wat zijn als je op die manier in zo'n wedstrijd nog een goal zou kunnen maken. Maar dat is Jansen dan niet gegund. Doeltrap voor Twente, Michailov. En uh, die heeft dan een minuut of vijf geleden, dat had ik nog niet nog een aardig schot ook gezien van Eriksen. Dat maar een half minuutje langs de paal ging. Na een behoorlijke aanval ook weer van Ajax. En Twente is het dus vanaf uh, minuut 30 toch een beetje kwijt. Is niet meer in de buurt geweest van het doel van Vermeer. Men zal de boel weer bij elkaar moeten rapen. Twente dat is dus ook niet goed begonnen. Want de wedstrijd is de 10-15 minuten. Maar zich daarna toch wel degelijk in het duel had gemeld. Maar dat is dus te niet gedaan door de treffer van Jansen. De bal bezit voor Douglas. Zoeken, zoeken en kijken. En dan hopen op beweging. Verinner komt er een lange bal. De Jong wil daar wel naartoe. Wordt door al de wereld gevloerd. En op een meter of 25 van het doel. krijgt Twente dan een vrije schot. Dat zijn dan wel de buitenkantjes waar de ploeg uit Enschede op hoopt. Al de wereld wil Liesveld nog wel eens duidelijk maken in woord en gebaar dat daar niet zoveel aan de hand was. Want de scheidsrechter heeft daar logischerwijs niet al te veel oor voor. Het is alweer bezig met andere zaken. Namelijk a. Kijken of Twente die bal neemt op ongeveer de goede plek. En b. Straks of de muur van Ajax op een goede afstand staat in de slotfase van de eerste helft. Achter de bal Chaddy. Die overlegt met John. John en Chaddy. John loopt nu weg. Chaddy blijft achter. Dat lijkt me ook de aangewezen man. Die heeft een... Goede vrijschop in de benen. De muur wordt door Liesveld zeg maar, net een meter binnen het strafschopgebied gezet. Chatli met de benen op zijn Cristiano Ronaldo's een beetje wijd uit elkaar. Twee, drie pasjes zal de aanloop zijn, meer niet. En dan moet die bal over die muur krullen in de buurt van het doel van Vermeer komen. Tenminste, dat zal Chatli willen. En die bal komt wel over de muur, maar ook in de handen van Vermeer. Die er niet zoveel moeite mee heeft. Een klein pasje doet naar de rechterkant en de bal kan vangen. Veel vaart zat er niet aan, veel hoogte ook niet. En zo gaat er een mogelijkheid voor Twente verloren in de slotfase van de eerste helft. Twee minuten nog te gaan. Ajax nog altijd aan de leiding in Enschede. Met balbezit in Rotterdam, voor AZ. Via Altidoor gaat de bal naar Goebbels. Met Bruno Martens in die tegenover zich. Speelt de bal terug naar Eltidoor. Hakje richting Martens. Maar daar zit de uitblinker achterin bij Feyenoord. Ron Vlaar weer tussen. Speelt de bal over de zijlijn. En dan mag. Uh, AZ gaan gooien. 0-0 de stand. We zitten uh, twee minuten voor rust. We zullen wat extra tijd krijgen vanwege de blessure van Fernandes. Die uh, moest uitvallen. Nu weer een hoekschop voor AZ. Omdat uh, Cissé de bal het laatst heeft geraakt. En die hoekschop wordt weer vanaf de rechterkant genomen. Met het linkerbeen door Martens. Eén wissel dus gezien. Anas Atjebar voor Fernandez. En uh, de hoekschop van... Uh, dat is een goede voor, van Martens voor het doel. Maar wordt uh, moeizaam weggewerkt. En dan kan er gelopen gaan worden door Mokoccio. Die gaat uh, hardlopen. Die gaat nu over de middenlijn. En ziet voorin alleen Ach, uh, Ach, Achebar uh, staan. En uh, speelt de bal dan helemaal naar de linkerkant. Waar Schaken is opgedoken. Schaken met uh, Marcellus. En dan uh, levert dat nog een roekschop ook op, het is overigens maar er. Die erbij stond in de bal. Het laatst raakt de hoekschop voor Feyenoord. Hele snelle omschakeling via eh, Mococcio. bal helemaal naar de linkerkant waar Schaken was opgedoken. En die speelt de bal via de benen van Maher over de achterlijn. En dan kan Klaasie vanaf de linkerkant de vijfde hoekschop in deze wedstrijd voor Feyenoord gaan nemen. Natuurlijk Schaken erbij, kort genomen de bal. En dan gaat Klaasie eh, vrijlopen. Maar probeert Schaken het alleen. En kan het slechts via een hoekschop worden opgelost door Martens. Weer een hoekschop vanaf de linkerkant. Het rechterbeen van Klaasie. Maar Schaken staat erbij. Dan wordt hij weer kort genomen. Ook uh, Holmen staat daarbij om als stoorzender te fungeren. Daar is Klaasie. Gaat hij het nu wel lang doen. Hij kijkt richting de tweede paal. De rechterhand omhoog. Daar komt die bal. Richting tweede paal. Daar staat de vrij. En daar staat Eltidoor. Eltidoor komt. De komt niet. En dan is het klaar. Die net overkomt. Vlaar die uh, op de penalty stip de bal ziet komen en hem uh, knikt richting het doel van Esteban. Maar het eerste doelpunt voor de, Feyenoorder, voor de aanvoerder van Feyenoord dit seizoen moet nog altijd komen. Vandaar dat het nog altijd 0-0 staat. Terug in de Grosveste in Enschede waar Ajax met 1-0 voor staat. En er een kans uh, ontstaat bijna voor Ajax als Siem de Jong en Boerrichter elkaar wel proberen te zoeken. Maar elkaar uiteindelijk niet vinden. En terwijl de wedstrijd inmiddels in de extra tijd is aanbeland. Twente kan overnemen. Twente dat is via die vrij schop van Chatti Die nog in ieder geval in de slotfase een keer in de buurt geweest is van het doel van Vermeer. Dat is de laatste kwartier dus eigenlijk niet gelukt. Toch wat uit het lood geslagen. Misschien Twente wel blij dat het rust is om even weer de boel op het goede spoor te krijgen. Want dat is dus een beetje verdwenen. Balbezit voor Tindalli en dan zegt Liesvelder het is rust in Enschede. Ajax op voorsprong in Enschede. De goal gemaakt vanaf 11 meter door Theo Jansen. Het is 0-1. Bal voor het doel voor van AZ wordt weggekopt door Goedmotson, opgevangen door Martins Indy. We zitten in de extra tijd die twee minuten zal bedragen vanwege die blessure van Fernandes. Feyenoord in de aanval, Feyenoord de betere ploeg in de eerste helft. Eén bal op de lat gezien van Paulsen, goede actie zegt van Martins Indy. Brengt de bal terug, Cisse schiet de bal in, maar wordt weggewerkt door Rijnen. Komt op het rechterbeen van Reijnen. en Cisse heeft het hoofd vast, het donkere Ivoriaanse hoofd. Met uh, de teleurstelling in de ogen. Omdat dit een uh, goede mogelijkheid was op slag voor rust voor Feyenoord. Om op voorsprong te komen. Bal is over de zijlijn gegaan. Martensin die gooit richting Cisse. Cisse bal uh, op de schouder. Gaat uh, de bal naar de buitenkant. En dan uh, over de zijlijn. En mag AZ gaan gooien. Zegt uh, Martensin die ja maar ik heb hem niet geraakt. Maar Cisse heeft de bal het laatst geraakt. Dus gaat Marcellus gooien. Gaat dat rustig doen. Omdat we in de extra tijd zitten. En uh, AZ geen uh, risico meer wil nemen. Maar doet dat toch met die die terecht komt bij Klaasie. Klaasie uh, goed uh, de bal uh, onder controle. Maar wordt dan uh, op de huid gezeten. Zo wat een beweging zegt. Zet twee man. En niet tenminste Holman en Martens het uh, bos in. En dan is het uh, van ver. Mokoccio die de bal richting tweede paal. Richting Sissé brengt. En Sissé kan de bal niet voor de achterlijn houden. En zo rolt de bal over diezelfde achterlijn. En gaat Esteban de bal nog een keer naar uh, voren trappen. Maar wat een prachtige beweging van de Haarlemmer. Van Jordi Klaasie. Die even Martens en Holman met één beweging. Wegzetten en eigenlijk het hoogtepunt van de eerste helft op tactisch en technisch gebied even liet zien. Esteban brengt de bal in de slotseconde van de wedstrijd naar voren. Hoeft niet meer. Hij heeft gefloten. Erik Bramhaar En we gaan rusten voor 47.500 toeschouwers met een 0-0 stand bij Feyenoord AZ. Rustanden dus. Feyenoord AZ 0-0, Twente Ajax 0-1 door een benutte penalty van Jansen. En eerder op de middag was er Roda PSV, eindstand 1-3. Zometeen nog aandacht voor het hockey. De wedstrijd tussen Pinoquet en Kampong, bepalend voor plaatsing voor de play-offs. En de MotoGVP van Spanje komt ruimschoots aan bod. Zometeen in de rust na nieuws en ster. Voling in de dag 2012. Een feestelijke dag. Wat een prachtige over overgoten koning.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 Radio 1. Het NOS-journaal. Bijna negen minuten voor half vier de hoofdpunten met Mark Visser. In Pakistan is een Britse arts door zijn ontvoerders gedood. Zijn lichaam werd vandaag teruggevonden bij de stad Kweta... in het zuidwesten van Pakistan. Volgens Britse media is hij onthoofd. De arts gaf leiding aan een rode kruisproject in Kweta. Begin januari werd zijn auto in het centrum van de stad omsingeld... door gewapende mannen en ze haalden hem uit zijn auto en namen hem mee... Mogelijk zijn de ontvoering en de moord het werk van een terreurgroep van extremistische moslims. Maar in dit gebied worden buitenlanders ook geregeld ontvoerd door criminelen die uit zijn op los geld. VS secretaris generaal Ban Ki-moon heeft de regering van Birma opgeroepen om door te gaan met de democratische hervormingen. En ook moeten de vredesafspraken met etnische minderheden worden versterkt.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 Dan nog het weer, het is bewolkt en vanuit het zuiden trekken buien over het land. Morgen, op dag, is het droog met behoorlijk wat zon. De maxima komen dan uit tussen de 17 graden aan zee en 21 in Zuid-Limburg. Dit was het NOS-journaal. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat tussen Afrit-Soest en 1 Brugge 2 kilometer. En door werkzaamheden op de A12, Den Haag naar Utrecht, staat er tussen Rewek en Nieuwebrug ook 2 kilometer.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 Bijna vijf minuten voor half vier. Zo weer terug naar de tweede helft voor Feyenoord AZ. Waar het 0-0 staat. En natuurlijk Twente Ajax. Waar het 0-1 staat. Door een benutte penalty van Jansen. We zeggen het nogmaals. Op dit moment Ajax virtueel kampioen. Even naar het buitenland. Chelsea tegen Queen's Park Rangers. Spijt dus 4-0. Door twee goals onder meer van Torres. En Real Madrid won eerder vanmiddag met 3-0 van Sevilla. De 43ste van Cristiano Ronaldo. En twee keer Benzema. En er is aandacht voor motorsport. Ja, want hier aangeschoven Hans van Lozenoord. We gaan het hebben over de grote prijs van Spanje. We beginnen. Ja, altijd eigenlijk met de grote mannen, de MotoGP, Hans. Maar je vergeeft mij wel dat ik even met de Moto3 begin vandaag. Hè. Ik vergeef je volledig, Tom. Want wat is daar gebeurd? Ja, een, een, een, sensationele, een sensationele overwinning van een pas 16-jarige Italiaan, Romano Fenati heet hij. Bij zijn debuut Grand Prix drie weken geleden in Qatar werd hij al tweede en nu wist hij onder uiterst moeilijke omstandigheden de wedstrijden volledig naar zijn hand te zetten. Echt een geweldige race gereden. Fenati uh, versloeg uh, Louis Salom, die rijdt voor het Nederlandse Waningenteam... waar Hans Spaan, de chef monteur, is. Ook een hele mooie uitslag. Een derde werd Sandro Cortese en in totaal waren er meer dan twintig valpartijen in die Moto3-wedstrijd... want de baan was deels droog, deels nat. Hele tricky omstandigheden. En we gaan deze jongen nog niet de nieuwe Rossi noemen... maar er gebeurt ook in zo'n land in Italië van alles om zo'n jongen nu al heen, hè? Ja, er gebeurt een heleboel en hij heeft ook een hele goede teamgenoot. En ja, Italië, de, het stagneerde een beetje de aanvoer van jong talent. Maar die Fennati die heeft meteen alles natuurlijk op scherp gezet en wordt gevolgd. Staat nu ook meteen aan de leiding in het wereldkampioenschap en wordt heel veel van hem verwacht. En ja, het is jammer dat bij die slachtoffers van die valpartijen ook Jasper Iwema behoorde. Want hij reed op een bepaald moment in de punten, had drie, vier WK-punten mee kunnen nemen. Maar ook hij vergiste zich op het natte wegdek en ging onderuit. Laten we dan maar gewoon voor we naar die GP gaan, ook de Moto2, dan nog even meenemen, want daar was wel Spaans succes. Daar was Spaans succes, de allereerste overwinning van Paul Espargaro, de eerste zegen voor hem, tenminste in deze categorie, eerder in de oude 125 klasse had hij al een paar keer gewonnen. Hij won die wedstrijd voor Marc Marquez en voor de Zwitser Thomas Luthi, een race die door de rode vlag werd beëindigd, ook al omdat het begon te regenen, ook daar moeilijke omstandigheden. En dan toch naar de echte grote mannen. Want Spanje wilde graag, maar het werd niet Spanje. Nee, het werd niet Spanje. Want ja, Casey Stoner is het geworden. En eh, het is niet direct Stoners baantje, het circuit van GRS daar in Andalusië. Want de Australiër had er nog nooit de MotoGP-race gewonnen. En met name de laatste paar ronden, het was bloedstollend. Stoner in duel met Jorge Lorenzo. En daarachter op 2-3 seconden Dani Pedrosa met de Engelsman Cal Crutchlow. Die dit jaar op een geweldige wijze is doorgebroken. En helemaal op de grens gingen ze die laatste paar ronde rijden. De banden waren totaal versleten. Er zat bijna geen rubber meer aan. Met name de voorband van Lorenzo. Hij moest de buigen voor Stoner. En Pedrosa wist Kel Cruslow heel nipt te kloppen in het duel onder derde plaats. En dan noemen we het toch ook altijd gewoon Valentino Rossi, maar die, die, die ja. komt niet zo hard meer mee, Hans. Zeg ik als leek. Nee, is hij, is, hij is het kwijt en, en hij is het vertrouwen in de Ducati kwijt. De Ducati die afgelopen winter totaal herbouwd is mede op advies van diezelfde Valentino Rossi, maar ze hebben het niet goed voor elkaar gekregen. Rossi werd slechts Negende. Er waren de afgelopen weken ook geruchten in de Italiaanse pers... dat hij Ducati zou verlaten en op een andere motorfiets zou gaan rijden. Nou, zo makkelijk gaat het allemaal niet. We praten ook over een contract met een waarde van tussen de 15 en 20 miljoen euro. Dus dan ga je ook niet zo snel je werkgever verlaten. Rossi is hartzoekende naar zijn oude vorm. Zeker als je bedenkt dat Nicky Heden zijn teamgenoot voor hem eindigde. En voor de rest kunnen we zeggen, prachtig seizoen tot nu toe. Ongelooflijk spannende stand ook, hè? Dat is het zeker. En volgende week wordt dat voortgezet. Dan gaan we voor de laatste keer naar Estoril in Portugal. Dan is het contract daar afgelopen. Oké, okay, dank. Hans Verloosnoot. Gaan we het hebben over hockey? Uitslag uit de vrouwen hoofdklasse Laren tegen Amsterdam 1-3. Mob Hurley 1-1. Kampong tegen HCKZ 0-2. Oranje Zwart tegen HDM 2-2. SCRC Pinoquet 5-0. En Rotterdam tegen Den Bos 1-3. Het was de laatste speelronde. Wat betekent dat, Tom? Nou, dat betekent dat Laren wel 1 was. Maar psychologisch gezien een nederlaag geleid. Maar dat maakt niet uit. Die gaan spelen tegen SCRC in de halve finale van de play-offs in de nummers 2 en 3 Den Bosch en Amsterdam gaan elkaar in de andere halve finale ontmoeten. Klein Zwitserland won nog wel maar is al gedegradeerd en Rotterdam en Kampong, twee clubs van naam gaan de play-outs spelen. Gaan wij naar de mannencompetitie, zeer belangrijk in de plaatsing om play-offs, hebben daar nog twee competitieronden te gaan, is Pinoké tegen Kampong en daarbij zit Geert de groot. Ja, dat zou wel eens beslissend kunnen zijn, uh, Pinocchi tegen Kampong, als Pan Kampong deze wedstrijd zou verliezen en de andere ploegen bovenaan, ik zeg het Rotterdam, uh, Bloemendaal en Amsterdam allemaal winnen vandaag, dan is het gebeurd met Kampong. Dus Kampong die heeft de huid duur te verkopen en doet dat ook. Want het is hier inmiddels rust en Kampong leidt met 0-1... dankzij een strafcorner van Thijs de Weert. Weer zo'nzelfde opzetje als ik vorige week al heb aangegeven... die de Weert kan bijna niet hockey maar kan wel goede strafcorner's nemen. Dus elke keer als Kampong over de 23 meterlijn is, aanvallend dan, en dan uh, komt hij de Weert erin, dan wordt er snel een Kampong-speler uitgebracht, en dan wacht hij op die corner. Nou, dat gebeurde ook al na vijf minuten. De enige strafcorner voor Kampong in de eerste helft, en Thijs de Weert maakte zijn faam, wat dat betreft waar, en zorgde voor de 0-1 ruststand tegenover uh, Pinoquet. En Pinoquet, dus in de problemen. Ook de andere ploegen bovenaan, ik zei het al, zij moeten alle drie winnen, wil Kampong afhaken bij verlies. Al die andere ploegen Amsterdam tegen HGC. Denk je toch een makkie voor Amsterdam? Daar is het bij de rust 0-0. Schaarweide speelt thuis tegen Rotterdam in Zeist denk je, maar dat moet voor Rotterdam makkelijk zijn. Daar is de rust 1-1. En Bloemendaal uit in Eindhoven. Ook dat zou makkelijk moeten zijn voor Bloemendaal. Maar daar is het ook gelijk bij de rust. 0-0. Voor de volledigheid even de andere ruststanden. Den bosch SJC 0-0. Dat is belangrijk onderaan. En natuurlijk heel belangrijk voor Hurley. Hurley speelt tegen Laren. Hurley staat helemaal onderaan. Drie punten achter Laren. En daar is het ook gelijk. 1-1. Dus de enige ploeg die voorstaat bij de rust is Kampong. Ik zei het al, dat is heel belangrijk voor Kampong. Want Kampong kan nog altijd mee blijven doen voor die playoffs, maar ik zei het al, dan moeten ze vandaag winnen om eventueel aan te blijven haken voor die laatste competitieronde. En Kampong doet dat ook, een goede eerste helft van Kampong met een 0-1 voorsprong dankzij Thijs de Wert. Gaan we weer even terug naar het voetbal. Eerder vanmiddag won PSV in kerkraden met 3-1 van Rode RC. Het ging gemakkelijk voor de rust. 0-2 stond het aan voor PSV. Daarna werd het nog even moeilijk. Malki scoorde tegen. Maar Depay in de slotfase maakte er 1-3 van. Lens miste daar ook nog een penalty. Ongetwijfeld een opgeluchte Filip Cocu in gesprek met Ronald van der Geer. Het was denk ik een wedstrijd waar je best wel tegenop zag. Roda is niet altijd de makkelijkste tegenstander hier. En als je dan naar die eerste helft kijkt, dan was die angst ongegrond. Nou, ik heb het woord angst nooit in mijn mond genomen. Dat, uh, daar begin jij over. Ik denk niet dat we hier met angst heen zijn gegaan. En je had een andere roda verwacht dan, stel ik het zo. Nee, uh, zeker niet. Uh, wij gingen hierheen om ons, uh, ons eigen spel te spelen om, uh, om deze wedstrijd te winnen. Uh, we hebben vertrouwen getankt denk ik, wel in de laatste twee thuiswedstrijden... die we winnend hebben afgesloten. Nou, ik ben echt tevreden waarop... Uh, de ploeg vandaag gereageerd heeft, zeker de eerste, eerste helft, vond ik uitstekend. Ja, het enige kritiekpuntje is het maken van goals, denk ik. Ja, we kwamen geweldig door, zowel via de zijkanten als via het centrum en ook in de diepte. Ja, dat ontbrak er dan nog aan dat we dat ja, verzilverden in, in, in misschien wel een 4-0 vier, vier voorsprong. Dan is de wedstrijd gelopen en nu, nu moesten we toch de tweede helft nog alles uit de kast gooien om, om die overwinning binnen te halen. Ja, hoe komt dat? Omdat we de kansen de eerste helft hebben laten liggen. En uh, ik denk dat de start na rust nog wel uh, goed was. We hadden in ieder geval de concentratie. Dat werd toch ietsje minder. We werden wat slordiger aan de bal. En uh, ja, dan geef je de kans op een gegeven moment weer aan Roda. om, om vanuit de reactie uh, gevaarlijk te worden. En uh, daardoor scoorden ze ook de goal. Maar ik, ik moet wel weer complimenten geven aan... daarna heeft de ploeg uh, de wedstrijd toch neutraal gehouden. Na de 2-1. Uh, niks weggegeven. En daarna weer, toen we de grip weer hadden... op zoek gegaan naar, uh, naar de 3-1. Nou, dat is uiteindelijk gelukt. Ja, er is alleen wat dreiging eigenlijk geweest hè, van Roda. Er is eigenlijk niet een moment geweest dat je zegt, nou, nu zijn we echt in gevaar gekomen. Nee, en daar hebben we ook wel eens problemen mee gehad uh, de afgelopen tijd dat we dan uh, eventjes uh, uh, ja, onoplettend waren of een beetje de klus kwijt waren. Waardoor de tegenstander kon profiteren. Nou, uh, ik denk dat ze daar uh, goed mee zijn omgegaan. En ook uh, het moment afgewacht wanneer we weer initiatief konden pakken en de dreiging naar voren konden hebben. En Dat hebben ze uitstekend uh, afgerond. Philip Cocu dus nu 63 punten met PSV, AZ en Feyenoord hebben er ieder 61 zijn aan het spelen. En Twente heeft er 60 en staat nog 1-0 achter tegen Ajax. Zeker, het is uh, zo dat de tweede helft een half minuut geleden begonnen is. Twente heeft gewisseld, Willem Jansen is niet meer teruggekomen en Wesley Verhoek is in het elftal gekomen. Dat betekent hij uiteraard op de rechtervleugel. Daar stond Charlie, die is uiteraard nu in de rug. Gaan spelen van de Luc de Jong, zodat er nog veel meer dan met Willem Jansen, wat toch meer een lopend middenveld. Er is nu echt wel een soort schaduwspit staat, echt een nummer 10. Twente gaat dus ietsje meer naar voren hangen. Ja, je moet wat, want Twente staat dus achter met 1-0 ...benut de strafschop van Theo Jansen aan een half uur. balbezit voor Ajax via Anita. En via Theo Jansen, daar is hij dus aan de linkerkant van het veld. Boer eraan gespeeld, die we in het begin van de wedstrijd een paar keer hebben gezien de aardige acties, maar daarna wat is weggezakt. Probeert nu een voorzet te geven. Doet dat tegen het lichaam van Rosales aan. Dan wordt de bal weggekopt door Wisselof, moet Rosales nog proberen die bal binnen te houden. Om te voorkomen dat er een hoekschop komt. Dat uh, lukt. De bal naar uh, Luc de Jong. Die laat zich wel heel makkelijk van de bal zetten. Nu door uh, Vertongen. Die mag doorlopen. Als het links buiten nu. Jan Vertongen, het strafschopgebied in. Bal voor de goal. Een overstapje van Siem de Jong. Waarom nou toch eigenlijk? Want als je daar gewoon schiet. Weliswaar is dat moeilijk in de korte hoek. Terwijl je er eigenlijk al voorbij bent. Je moet die bal meer schampen dan schieten. Dan had je kans gehad. Maar in zijn rug stond niemand. En zo kon Twente met de strik vrij. En Chatli, En dat geeft wat ik in het begin van de wedstrijd dan een keer zei aan. Dat Twente wat angst heeft. en niet lekker in zijn vel zit. kan in één keer pasen. Naar voren toe naar Ola John. Dat is een paas met risico. Dat durft hij niet. En dus gaat de bal terug naar Tindalli En dus alle vaarten weer uit. Dat is eigenlijk de crux van deze wedstrijd. Twente zit gewoon niet lekker in zijn veld. Uh, McLaren zei de energie en de power zijn terug bij Twente. Maar daar merken we eerlijk gezegd vandaag nog niet al te veel van. 47 minuten. Ajax leidt in Enschede met 1-0. Die andere topwedstrijd in Rotterdam. Feyenoord tegen AZ. Beide ploegen winnen, willen winnen. Maar het staat nog 0-0. En die houdt kamp. En het begin van de tweede helft was weer uh, heel aardig om naar te kijken. Een, een, een mogelijkheid voor AZ. En met, uh, wat heet een mogelijkheid? Een goede kans zelfs. Voor Elty door, maar de bal ging er niet in. 0-0 nog altijd. Balbezit voor Holmen. Speelt de bal naar Maher. Maher nu over de middenlijn aan de rechterkant van het veld. Maher gaat lopen. Krijgt veel ruimte. Waar blijft Martens Indy? Die kijkt op een afstand. Omdat Klaas hier het overneemt. Bal voor het doel. Oh, die komt tegen de hand van de Vrij aan. De uh, bal wordt een beetje verkeerd geraakt door Vlaar. En komt via Vlaar tegen de linkerhand van uh, Stefan de Vrij aan. Maar schrijft dat de Bramhaar. Oordeelt dat dat uh, niets is. Maar goed, het, is, uh, uh, het, is toch, uh, het was uh, de rechterhandhovers, maar dat maakt niet uit. Het is, In ieder geval was het een hensbal. Nu wordt de bal voorgegeven en wordt weggekocht door Martins die ten koste van een hoekschop. AZ wil het uh, tweede helft toch ietsje anders doen. Deed het in de eerste helft een beetje afwachtend. Uh, kijkend naar wat Feyenoord deed. En nu in het begin van de tweede helft is het uh, meteen een mogelijkheid uh, voor Eltidoor. Die we hebben gezien na een minuut spelen. En zojuist dan die bal van Vlaar tegen de hand van de Vrij. Levert een hoekschop op voor AZ. Hoekschop nummer 4. Vanaf de rechterkant twee handen omhoog. Van Maarten Martens. Daar komt die bal. Richting tweede paal. En daar is Eltidoor. Maar ook weer uh, Stefan de Vrij. Die de bal wegkomt. Kan uh, Feyenoord counteren? Nee, nog niet. Omdat Cisse uh, het leven zuur wordt gemaakt door Maher. Maar Cisse wint dat. En gaat lopen met de bal. Daar komt uh, uitstekende ingreep van Dirk Marcellus. Marcellus moet dan uh, snel de bal naar voren geven. Doet dat naar Gudmundsson. Gudmundsson, Dijslander leg Legt hem voor de linker. Maar kan hem uh, niet uithalen. En dan is het uitstekend werk van Leerdam. Waardoor Feyenoord weer in de avond kan gaan. In de middencirkel. Leerdam. Maak haast, jongen. Want je hebt uh, ruimte. Maar. Hij geeft de bal slecht en dan kan Paulsen gaan lopen met de bal. Het uh, golft heen en weer nu het spel. Uh, Paulsen nog altijd in balbezit. en daar zit de vrije weer tussen. De vrije zegt kom me helpen want ik heb de bal. Maar de vrije doet het rustig aan. Leuke openingsfase van de tweede helft. Drie minuten gespeeld. Feyenoord AZ 0-0. Vertongen komt met grote stappen in Enschede. Vertongen komt op 30 meter van het doel. Zoekt dan contact met de linkerkant. Vindt Jansen. Twente Ajax is 0-1 na 49 minuten. Blind zet voor. Maar die bal komt dan voor de voeten van Siem de Jong. Ja, wat wil die nou eigenlijk? De bal klaarleggen voor Eriksen. Maar zoals zo even ook had Siem de Jong misschien beter nu kunnen schieten. Wat dat betreft heb je wel eens van die spitsen waarvan je zegt... die zijn veel te zelfzuchtig. Hij zou het misschien wat meer moeten zijn. Dat is natuurlijk wel bekend ook bij deze spits die geen spits is. Terwijl hij nu de lucht in moet in de hoop dat hij nog bij een bal kan. Die komt vanaf Jansen, van, bijna vanaf de middenlijn. Maar die wordt dan nog net doorgekomen door Douglas. Dat levert dan Ajax de eerste hoekschop van deze tweede helft op. De hoekschoppenverhouding komt daarmee op 5-0. In het voordeel van Ajax, dat zegt niet alles, maar wel het een en het ander. Theo Janssen op een sukkeldrafje na het versturen van die paashoogte van de middenlijn. Vanaf de linkerkant loopt nu helemaal naar rechts voor om daar een hoekschop te gaan nemen. Dat kost tijd, dat vindt Janssen prima, want Ajax staat met 1-0 voor door zijn goal. De strafschop na een half uur. Pak rustig de bal op, legt hem rustig klaar. Die zou bijna een koudje vatten als je staat te wachten in dat strafschoppengebied van Twente... waar het niet dat de zon schijnt in Enschede in het... Prima toeven in de goalsfesten. Daar komt dan de, de hoekschop van Jans. Die wordt weggekopt bij de eerste paal. Geen een probleem door Ver. opgeborgen door Ajax. Weer opnieuw ingebracht door Van der Wiel. Dan door Douglas de andere kant weer opgetrapt. En Tweede zoekt nu naar een mogelijkheid om te kijken of het controle over die bal kan krijgen. In de hoop dat het een counter kan plaatsen. Maar controle over de bal komt er niet. Vertongen kan de bal aannemen. Die stuit er tegen zijn hand op. Daar wil en de Liefveld niet voor fluiten. Dat lijkt me terecht. Want daar kan Vertongen niks aan doen. Dan wordt Vertongen neergelegd door Rosales. Krijgt Ajax een vrije schop En is het publiek boos. Er ontstaat zelfs een opstootje waar Chuck niet bij betrokken is. Ter Rosales nog maar even naar Vertongen toe loopt en zegt stel je niet zo aan. Liesveld moet nu laten zien dat hij een goede scheidsrechter is. Hij zal nu toch echt moeten optreden. Roept wel wat mensen bij zich heb ik de indruk. Vertongen krabbelt er Uiteraard is daar niet veel aan de hand. Maar nee, de Belgisch kwalijk na 51 minuten voetballen. Wat doet Liesveld? Die zegt nu tegen Verhoek. Kom jij eens hier? Dat lijkt me de verkeerde eerlijk gezegd. Want Chadney leek mij degene die daar de dader was. Verhoek wordt nu toegesproken door Liesveld. Nou ja, Vertongen wordt toegesproken. En hij doet het dan maar af met uh, een praatje links en een praatje rechts. En geeft Ajax net als nogmaals terecht de vrije schop. Waar Eriksen inmiddels achter de bal is gestaan. Die ligt halverwege de Twentse helft. Als dit een uh, goal voor Ajax zou opleveren dan denk ik dat het wat onrustig wordt in het staandeel. Het publiek nogmaals voelt dit als onrecht. Eriksen met uh, de bal voor de goal wordt weggekopt door Douglas. Opgevangen dan door Ola John. Maar er staan er van Ajax 3-4 nog achter de bal. Zodat het niet ogenblikkelijk voor gevaar zorgt. Zeker niet als Verhoek die de bal wel krijgt. Die krijgt hem niet onder controle. Zo dus heeft het Ajax-Ball eigenlijk al meteen weer terug. Na 52 minuten nog altijd de voorsprong voor de Amsterdammers in Enschede. Het is 0-1. Het is uh, nog altijd 0-0, maar dat is een klein wonder bij Feyenoord tegen AZ. Want schaken eerste goede schotkans net naast de doel. En zojuist uitstekend doorzetten van de rechtsbuiten van Feyenoord. Raakt de onderkant van de lat boven Esteban. En de bal gaat er curieus genoeg niet in. Zo staat het nog altijd 0-0 bij Feyenoord AZ. Met balbezit voor AZ via Holman. Speelt de bal naar Palsen. Palsen naar Martens. Martens naar Eltidoor. Maar Eltidoor zit niet in de wedstrijd. Kreeg geen bal bij zijn medestanders. En speelde de bal nu ook tegen de vrije. Aan. Maar de afvallende bal is opgevangen door Martens. Die mag veel meters maken. Speelt de bal naar. Naar de rechterkant moet de voorzet gaan komen van Goedboetson. Nee, doet hij niet. Doet het kort. Maher, ai, dat uh, zie je weinig van Maher. Dat hij een bal... <laughs> ja, Maher raakt de bal kwijt en die wordt opgepakt door viergever. Dan heeft uh, uh, Braamhaar gevloot en uh, haalt Maher nog een keer uit. En raakt de scheidsrechter tegen de zijkant van het onderlichaam. En dat is maar goed dat hij die bal niet een uh, centimeter of drie uh, meer naar het midden uh, raakt. Uh, viergever, want dan raakt hij Braamhaar op de bijzondere. De pijnlijke plekken. Uh, Atjabar heeft de bal. Atjebar gaat straks op het gebied binnen. Legt hem voor. En daar is net niet Cissé uh, om de bal binnen te tikken. Maar wat een wedstrijd is dit aan het worden in de tweede helft. Veel kansen, veel mogelijkheden. Met name nu voor Feyenoord. Bal over de zijlijn gegaan. En Atjebar, die pas 18-jarige uh, uh, jonge jonge. Spelend uh, van uh, Oranje onder 19. Heeft ook onder 17 gespeeld. Geboren in Den Haag. Uh, is dus ingevallen voor Fernandez. Uh, oe, balverlies van uh, Feyenoord moet uh, uh, Feyenoord oppassen omdat uh, Maher weg is. Maar Maher laat de bal weer van de voet afspringen. En ziet dat uh, Mokoccio de bal heeft gekregen op de middenlijn. Speelt de bal naar de Vrij. De Vrij naar Klaasie. De architect op het middenveld meteen de bal doorgevend naar Bruno Martezindi. Martezindi uh, naar Bakal, Terug naar Martezindi. Martezindi een beetje opgejaagd speelt hem naar Klaasie. Klaasie goed uh, naar de rechterkant naar Mokoccio. Mokoccio heeft uh, wat ruimte maar houdt in. Speelt hem dan door naar Schaken. Schaken naar Leerdam. Leerdam dan terug naar Mokotjo. de Zuid-Afrikaan. Weer breed in het middencirkel, wacht Ron Vlaar. En Ron Vlaar die wil nog wel eens meegaan. Die gaat nu lopen met de bal. En die speelt hem in de voeten van Bakal. Bakal haalt uit, Bakal schiet, paal, doelpunt! Doelpunt voor Feyenoord. Een lange aanval. Goed gedaan van Ron Vlaar. Die over de middenlijn komt. In de middencirkel. Bacal hard in de voeten aanspeelt. Bacal buitenkant voet. Bal even goed leggen. Uithalen en via de binnenkant van de paal Achter Esteban scoren. 1-0. Feyenoord na 53, nu 54 minuten spelend. En de Kuip is ontploft. Twente-Ajax 0-1. Dat betekent met deze tussenstand in Rotterdam dat uh, de titel weer even vervlogen is voor Ajax. Ajax zal weten dat die titel vroeg of laat toch wel onder normale omstandigheden. Maar ja, wat is dat tegenwoordig nog in deze competitie? Hun kant op zal komen vroeg of laat, woensdag. Mocht het vanmiddag niet lukken, wacht VVV in de arena. Dat is natuurlijk een uitgelezen moment om het als het vandaag niet lukt wel te laten slagen. Terwijl Djatje nu achter een man aanloopt die door Van de Wiel de andere kant weer op wordt getrapt. Twente heeft nog altijd niet echt voet aan de grond gekregen. ...heeft een goed kwartier gespeeld in deze wedstrijd. Dat was het tweede kwartier van het duel. Daarvoor was het niet best. Daarna kwam er een goal en was Twente de weg ook weer kwijt. En ook in de tweede helft is Ajax de bovenliggende partij geweest. Zonder dat dat nou veel kansen heeft opgeleverd. Maar Twente heeft heel veel moeite om in de wedstrijd weer te komen. Rosales vanaf de rechterkant. Chatley even uitgewaaid aan de rechterzijde. Het profiteert van een missetje van Anita. Hij is ook even weg bij Blind. Bal voor de goal. Maar daar staat dan vertongen. Waarvan het Twente publiek vindt dat hij de bal met de hand aanneemt. En als dan ook nog. Rosales die probeert bij de bal te komen. Ten val komt is het publiek dubbel boos. Op de scheidsrechter Liesveld als hij niet fluit. Ik denk dat Liesveld dat allemaal terecht doet. De counter van Ajax in de kiem gesmoord door Douglas. Die goed blijft opletten en de bal weer de andere kant op trapt. Maar wel weer inleveren bij Ajax. Via al de wereld kunnen de Amsterdammers opnieuw komen. Zo golft het wel op en neer. Nu even niet als Jansen de bal krijgt aangespeeld. Een paar meter achter zich en dus weer helemaal terug moet lopen. onze as moet draaien, weg moet draaien bij Luc de Jong. De bal inleveren bij Vermeer. zich ook nog boos maakt Jansen. Op de mensen van wie die de bal kreeg. Want dat was bepaald niet gestroomlijnd. Vertongen krijgt de bal. Terug naar Vermeer maar weer. De klok kruipt richting het uur. Nog altijd de 1-0 voorsprong van Ajax op de borden. Terwijl Douglas een bal wegkopt die van Vermeer komt en inlevert bij Brahma. Aan de rechterkant nu Verhoek. Eigenlijk na zijn entree in de rust gekomen. Dus van Willem Jans ook nog niet het hoofdstuk voorgekomen. De bal weer terug naar Brahma. Terug naar Verhoek. teruggekaatst naar Rosales. Die zich een aantal keren ongelooflijk boos heeft gemaakt op de scheidsrechter. Omdat hij het telkens niet eens is met wat veel doet. Ook al door de scheidsrechter daarop is aangesproken. Zich dus op dat vlak weinig meer kan permitteren. De twente aanval loopt door via de linkerkant. Via Wisserov die ze komt inschakelen. Maar dan in de drukte de bal verspeelt. En als Siem de Jong dan overneemt komt Twente in de problemen. Douglas is dan nog. Maar kijkt hoeveel van Ajax zijn er mee. Siem de Jong schiet en de hand. Van Michailov die eigenlijk op het verkeerde been lijkt te staan bij het schot van Siem de Jong. Voorkomt nog door snel naar de grond te gaan. Die hand dan met de rest van Michailov er ook wel aan vast overigens. dat die bal in het doel verdwijnt En dan komt Twente met een schrik vrij. Eerste kansje in de tweede helft. Is dus voor Ajax. Aan de andere kant wil Rosales nu wel pasen. Maar Wilverhoep die de bal kan ontvangen. Loopt hij in de zin van Rosales niet genoeg vrij en komt er geen paas. Publiek weer boos, gefrustreerd is misschien een beter woord. Want ook hier op de tribune voelen die 30.000, min dat vak Ajax-zieden. Dat het met Twente allemaal niet loopt. Dat Twente niet in vorm is en dat Twente geen echte vuist kan maken in deze confrontatie met Ajax. Nu het er dus op aankomt. Het is 1-0. ...voor de Amsterdammers en Twente heeft tot dusver 57 minuten lang... ...niet echt de indruk gewekt dat het iets kan of wil... ...nu misschien wel als Verhoek zijn man voorbij gaat... ...maar een hele zwakke voorzet geeft die over het doel zelf van verlieert. Zijn Noord 1-0 voor betekent dat Ajax nog geen kampioen zou zijn met deze stand... ...is het balbezit voor Paulsen aan de linkerkant. Paulsen probeert er langs te gaan maar lukt niet... ...en de voetwerk van Kelvin Leerdam zorgt ervoor dat de bal over de achterlijn gaat. Een wissel gezien, Charlison Benschop vorig jaar... Toen het 1-0 werd voor AZ was hij de matchwinner in de Kuip. Hij is gekomen en Johan Berg-Gubundzon is naar de kant gegaan. Wij nog ook van gezien van deze speler, de IJslander van AZ. Ronvlaar heeft de bal was belangrijk aan de basis van het doelpunt van Bakal. Hij heeft de bal gespeeld naar de buitenkant naar Cisse Cisse geeft hem richting Bakal. Bakal terug naar Cisse Cisse laat het aan Martens Indi over. Die wordt te makkelijk van de bal gelopen door Maher. Maher naar Benschop die vanaf de rechterkant komt. Hij door in de spits aan de linkerkant Holmen. En Benschop houdt ook weer in. Speelt hem dan naar Maher in de as van het veld. Maher nog altijd in balbezit. Maar die draait de andere kant op, de verkeerde kant. En speelt hem dan naar Viergever. Viergever wat stappen maken in de voeten van Martens. Martens breed Naar Holmen. Holmen. Het is druk daar. Holmen in het strafschopgebied probeert Martens aan te spelen. Dat lukt maar half. En dan kan Feyenoord uitverdedigen. Was het zojuist die jonge Adjabar die op het randje van buitenspel stond. Het scheelde helemaal niets. Anders was hij alleen op de keeper afgegaan. Nu is het balbezit voor AZ via Clavan. We hebben in de Kuip 58,5 minuut gespeeld. En de Kuip staat redelijk op zijn kop. Omdat de thuisploeg met 1-0 voor staat. Ajax staat ook meteen al voor in Enschede na 59 minuten. Theo Jansen na 30 minuten met de benutte strafschop staat op het scorebord als enige. Vermeer krijgt een terugspeelbal. Wil die snel verwerken naar de rechterkant, naar al de wereld. Omdat hij zich onder druk voet gezet door de Jong. Luc de Jong wel te verstaan, die glijdt nu weg. De vraag is hoe lang kan die door, Luc de Jong, want is wat grieperig geweest deze week. Dat is niet goed voor je conditie. Boosheid weer van de tribune. Frustratie nogmaals, omdat nu Ver en Brahma elkaar in het lopen. Voor de zoveelste keer blijkt... Dat het met Twente allemaal niet van een leien dakje gaat. Nog één rotje was er over van mijn uiensoep van gisteravond. Hoort u op de achtergrond. Komt uit het Twente-vak achter het doel van Vermeer. Die er gelukkig ver genoeg bij weg stond. Terwijl Boerrechter nu een paas krijgt vanaf de linkerkant. En zeer vakkundig. Maar wel met risico. Door Rosales van de bal wordt gezet. Een perfect getimede sliding van de bek uit Venezuela. Maar wel binnen zijn eigen 16 meter. Dus mis je de bal even en raak je de tegenstander, dan heb je een probleem. Spieker gaat nog maar eens vragen of het afgelopen kan zijn met die rotjes. Anita krijgt de bal op halverwege de Twentse helft. Gaat maar eens lopen en zou kunnen schieten ook. Anita, en dat doet hij echt niet gek. Want die schiet die bal die dan onderweg nog van richting wordt veranderd ook. Een half metertje tot een meter net over de kruising van Michailov die aan de grond genageld staat. En dus blijkbaar totaal op het verkeerde been. Dat moet dan komen omdat die bal door Visserov nog van richting is veranderd. Dat levert dan Ajax opnieuw een hoekschop op. En de, de verhouding daarmee op 6-0 kan brengen. Uh, Hoekschop vanaf de linkerkant. Die gaat getrapt worden met het rechterbeen van Eriksen. Wordt een indraaiende in bal. Aysat biedt zich kort aan. de bal gaat uh, toch voor de goal komen. Gaat aan iedereen voorbij. En er zit zoveel effect aan dat die bal nog voordat de cornervlag aan de andere kant in zich komt. Weer de achterlijn gekozen heeft om overheen te rollen. Doeltrap dus voor Michailov. Twente moet haast gaan maken. Dat is duidelijk. Maar Twente zit gewoon al weken niet lekker in zijn vel. 1-0 voor Ajax. Oeh, dat was een hele aardige bal van Atsjabar. Die, uh, wie was dat? Klavan uh, door de benen heen speelde. En toen opgevangen werd door Klavan. 1-0 voorsprong voor Feyenoord. Uh, AZ is de weg even kwijt. En uh, Atjebar. ja, het is een lichtgewicht. Hij is uh, niet al te groot en uh, ik klapte tegen die grote centrale verdediger van AZ aan. Uh, werd geen overtreding geconstateerd. Nu ze met de voorzet richting tweede paal. Mulder ziet de bal over zich heen gaan, maar dat ziet iedereen. En de bal gaat over de achterlijn. En dus kan Feyenoord een uh, doeltrap gaan nemen via diezelfde Erwin Mulder. Die eh, niet al te veel problemen heeft eh, gekend. Vandaar dat de eh, 1-0 voorsprong voor Feyenoord eh, wel verdiend is. Doelpunt gemaakt door Bakal. Goeie goal. Prachtige goal. Goed opgezet door Ron Vlaar. De, man, de aanvoerder. Die uh, toch uh, duidelijk in vorm is. En wil laten zien dat hij misschien ook wel een kans wil maken. Voor de, uh, het EK. De Europese kampioenschappen in uh, uh, Polen en Oekraïne. Erwin Mulder doet lang om de bal in het spel te brengen. Heeft het nu gedaan richting Cisse. Cisse wint het, komt nu wel. Maar Atjebar krijgt de bal niet onder controle. En dan is het Dirk Marcellus die hem heeft. En hem uh, snel terugspeelt naar Esteban. Zijn keeper. Uh, Esteban verlegt het spel naar de linkerkant. Rare bal. Levert hem zomaar in bij Schaken. Schaken met uh, twee man tegenover zich. Wordt dan even neergelegd. Krijgt de vrije trap mee. Uh, wordt neergelegd door Viergever. En dat moest ook wel. Dat was een uh, nuttige overtreding. Niet gaan zeuren, Bakal, over een uh, gele kaart. Want dat is uh, helemaal niet nodig. Je hebt de vrije trap. En dan uh, zegt Braam haar, ga nou niet lopen zeuren... want anders krijg jij die gele kaart. De vrije trap staat in ieder geval voor Feyenoord. Vanuit de keeper gezien, uh, een beetje links... buiten het strafschopgebied, een meter of acht... buiten het strafschopgebied, een, uh, dus uh, 5, 26 meter. En Jordi Klaas gaat hem nemen. Ik denk niet direct op het doel. Want uh, er staan uh, goede koppers bij de... Tweede paal zeg maar, van Klaasje uitgezien met Vlaar en De Vrij. Die staan klaar om in te komen lopen bij de vrije trap die nu genomen wordt. Daar komt die bal richting de tweede paal. Wie komt er? Het is AZ dat komt uit de verdediging tussen zes, zeven man en Eltidoor die de bal heeft. Maar die laat hem van de voet springen En dan is het Cisse die hem heeft en in gevecht is met Eltidoor En de vrije trap krijgt Cisse aan de linkerkant van het veld. Dit kan misschien wel de beslissing in de wedstrijd gaan opleveren. Als Cisse de vrije trap meekrijgt van Erik Braamhaar. Omdat die door in de fout ging. De vrije trap bij de achterlijn aan de linkerkant van het veld. Waar Klaas zich natuurlijk voor gaat melden. Waar Vlaar en de Vrij nog altijd in dat strafschopgebied staan. En ook Leerdam. En die kan ook best aardig een bal koppen. Ook Bakal. Die vier staan erbij. Maar de bal wordt kort genomen. Schaken. Maar Brahma zegt te vroeg. Je moest nog even wachten totdat ik gevloot had. En dus gaat die bal opnieuw terug richting de linkerkant. Naar. Jordi Klaasie. Klaasie staat klaar. Uh, Vlaar staat op de rand van het strafschopgebied. Die vraagt hem. Maar de bal gaat richting tweede paal. De vrij kan niet koppen. De bal wordt weggekopt door Klavan. En zo blijft het eventjes bij 1-0 voor Feyenoord. Van Orde in Enschede bij Twente Ajax. 0-1 de stand. Wedstrijd heeft een minuut of twee stilgelegen. Wat er vooraf gaat is niet alleen frustratie op de tribune... waar we het al eerder over hadden... maar een fel duel met Vertongen en Tindalli net buiten het strafschopgebied... Tindalli zegt ik word neergelegd. Vertongen zegt niks aan de hand. Scheidt zegt de fluit niet. Geeft de doeltrap aan Ajax. Vervolgens worden er allemaal dingen op het veld gegooid. Van achter het Ajax doel. Vermeer kiep nu zeg maar met zijn rug naar de harde kern van Ajax. Vak P. En een van die dingen die wordt gegooid, en ik kan niet goed zien of dat nou een aansteker is geweest of iets anders, raakt Toby Aldewereld, die daar 2-3 meter bij vandaan staat. Leek een aansteker, vol op het gezicht. Tot bloedens toe is hij inmiddels behandeld en staat hij wel weer in het veld. Terwijl Jansen nu, want de wedstrijd gaat inmiddels weer gewoon door van de bal gezet wordt op het strafgebied, op de rand van het strafgebied van 20. Maar die wordt dus geraakt, tot bloedens toe is behandeld Aldewereld. En ja, dan moet je altijd maar zeggen dat je hoopt dat de daden... Zo snel mogelijk wordt gepakt, want als je het in je hoofd haalt om dingen op het veld te gooien en daarmee nog een speler raakt ook, die gewond raakt, bloedend, moet worden verzorgd. Dan ben je echt gewoon niet goed bij je hoofd. En dan kun je nog zo boos en gefrustreerd zijn dat het allemaal met jouw club niet zo goed gaat. Maar ja, het zal allemaal wel. Je hoort je te gedragen. Punt. We hangen er tegenwoordig in stadions 478 camera's. Dus dan zal er toch, hoop ik, eentje gezien hebben wie dat gedaan heeft. 65 minuten. Met andere woorden, de wedstrijd loopt weer, want dat kreeg je zo even al mee, zijn we onderweg. Ajax staat nog altijd op een 1-0 voorsprong door de strafschop die Theo Janssen na een half uur raakschoot. En de frustratie dus vooral te verklaren door het feit dat Twente gewoon niet in de wedstrijd zit en er ook absoluut niet in komt. En Ajax de zaakjes redelijk onder controle heeft. Al de wereld wordt nu uitgefloten door de mensen. Dat begrijp ik, want die hebben het waarschijnlijk niet gezien dat hij geraakt is. Daar hadden wij drie herhalingen voor nodig. Met andere woorden, dat snap ik dat de mensen denken dat hij zich aanstelt. Dat is echt niet het geval. Twente na een slechte paas van al de wereld mag gewoon ingooien. Dan kan Luc de Jong weg aan de rechterkant van het veld. In duel met Vertongen. Die blijft heel goed naar de bal kijken. Wint het duel. Vertongen nu aan de linkerkant van het veld. Zegt waar kan ik met de bal naartoe? Die steekt hij dan in de buurt van Siem de Jong. Maar daar kruipt dan Wisgerhof goed voor. Wisserof met uh, aan de rechterkant. Invallen invaller Verhoek die geeft de bal mee aan De Jong terug naar Wisselhof. Zo krijgt Twente wel heel veel mensen voor in. Maar ja, geeft Wisselhof een steekballetje. En dat is dan gek genoeg. Helemaal nog niet zo'n gekke steekbal ook. Maar de twee die erop hadden kunnen lopen. Rosales en Verhoek doen het allebei niet. En zo gaat die bal heel slow over de achterlijn bij Vermeer die een doeltrap mag gaan nemen. 0-1. Nog altijd. Twente Ajax na 66 minuten. 1-0. Nog altijd Feyenoord, AZ. En wat voor Twente geldt, geldt voor AZ ook. Zitten niet in de wedstrijd, niet lekker in de wedstrijd. Hebben grote moeite om een fatsoenlijke aanval op te zetten. En Feyenoord is op zoek naar de nekslag. Gaat de bal voor AZ naar de linkerkant, naar Paulsen Paulsen weinig rustjes van hem gezien. Geeft wel een goede bal richting Holmen. Holmen gaat straks op gebied binnen. Is net eerder dan Mulder. Maar Mulder maakt dat lichaam breed. En dan speelt Holmen de bal tegen de borst van de keeper van Feyenoord. En is dit eigenlijk eh, na lange tijd weer een aanval van eh, AZ? Wat, waar je mag van hopen dat AZ nog een beetje terug in de wedstrijd kan gaan komen om de spanning eh, die er toch nog wel is, eh, wat groter te maken. Erwin Mulder heeft de bal gespeeld richting de linkerkant. Richting Cisse, daar komt Reine. Die kopt eh, de bal naar Benschop. Benschop moeizaam terug naar eh, Marcellus. Marcellus naar Maarten Martens. Martens legt met de bal breed, met de borst de bal breed voor viergever. Viergever halverwege de helft van Feyenoord naar Paulsen. Paulsen kan. Buitenom. Als hij dat wil. Brengt de bal ja, voor het doel. Zit tussen de aanvallers en de verdedigers in. Maar de bal is onderweg aangeraakt door Leerdam. Dus we krijgen een hoekschop. De eerste in de tweede helft voor AZ. Eh, vanaf de rechterkant gaat Maarten Martens. De Belg. Dat eh, doen met zijn linkerbeen. Kijk ik even wie er allemaal mee naar voren gaan. Ik zie Eetje Rijnen. Ik zie Klavan. Uh, Benschop kan ook heel aardig koppen. En natuurlijk uh, Eltidoor. Daar komt die bal laag. Te laag. Wordt uh, weggewerkt door Feyenoord. opgevangen door Schaken. En dan kan er geschakeld uh, worden door uh, Mococcio. De rechtsback gaat lopen. Is over de middenlijn. Kijkt in de diepte. Vraagt Bar. Maar krijgt hem niet. En hij geeft hem aan Schaken. Schaken in balbezit. Schaken tussen drie man. Nog altijd Schaken. Houdt hem dan even bij zich. Spelt hem naar Klaas. Klaasie via Bakal. Bal weer terug naar de. De linkerkant naar CCE Open doekje van het publiek. CCE wordt flink aangepakt door Viergever. Dat is een gele kaart. Pas de tweede in deze competitie voor Viergever. Maar deze telt... Hij eh, krijgt de gele kaart voor de overtreding aan de linkerkant op Sisse. Sisse blijft liggen. Het is goed gezien door Brahmaer. En Sisse wordt geholpen aan een blessure. 1-0. E Feyenoord beter. Feyenoord verdient op voorsprong. Hoekschop voor Ajax. Dat in de golfvestig nog altijd met 1-0 e voor staat door de benutte strafschop van Theo Jansen. Hoekschop 7 komt eraan. Ebecilio is in het elftal gekomen voor Boerrichter. En Jans gaat kijken op welk hoofd hij die, die bal het liefste zou willen neerleggen. Dat wordt het hoofd van, oh nou bijna de voeten van met de tweede paal van Blind. Dan komt er een omhaal nog van al de wereld. Nadat die bal met de tweede paal eigenlijk net niet goed genoeg voor de voeten van Blind stuitert. Het rood van de strafstopstip komt er dus die omhaal. Maar die gaat vrij ruim en uh, vrij ongecontroleerd buiten de palen. En Michailov mag een doeltrap nemen. Blind is er een aantal keren dichtbij geweest. Niet vandaag, maar in de afgelopen weken nog nooit een goal gemaakt voor Ajax. Dat zou hij graag doen. Maar het is er dus tot dusver niet van gekomen. Verhoek krijgt de bal op 10 meter over de middenlijn. Geeft hem terug aan Fer. Fer voelt zich opgejaagd door Theo Jansen. Dat was eigenlijk helemaal het geval. Niet. Maar hij werd niet gecoacht. Dan moet de bal toch terug. Douglas wordt dan wel opgejaagd door Simon de Jong. Kan de bal aan de linkerkant kwijt. En Tindalli. Dat is een stomme bal. Want daar kan je niks mee. Die moet dan terug naar de keeper. Zo moet je eigenlijk je ploeggenoten niet aanspelen. Dan vindt Michailov wel weer de rust bij Wisselhof, De teruggekeerde aanvoerder. Die dus ook een maand lang... ...geen wedstrijden in de benen heeft. De spits, zoals al eerder gezegd, is schieperig geweest. Dat helpt Twente in deze moeilijke fase ook allemaal niet. Verhoek, die zich ook niet zomaar eh, elke keer weer die minuten maakt. Ja, vorige week ineens in de basis stond tegen Excelsior. Maar toen na een half eh, wedstrijd weer werd vervangen door Chadli. Balbezit zit voor Twente. Douglas, meter over de middenlijn. Ajax laat zich nu terugzakken. Douglas zoekt en puzzelt en puzzelt en puzzelt en puzzelt. En laat het dan maar over aan Wisseroff. Die moet dan de puzzelstukjes goed op elkaar krijgen. Ja, die wordt... Even in de weg gelopen de Theo Jansen. Ogenblikkelijk gaat de bal weer terug van Michailov. En komt er weer een fluitconcert van de tribune. De mensen in Enschede begrijpelijk ontevreden over dat wat hun elftal Twente laat zien. Dat zijn ze zoals gezegd al een tijdje eigenlijk. Want na de eclatante 6-2 winst van Twente in Eindhoven is het met de Tuggers niet best gegaan. Sterker nog, sindsdien acht wedstrijden gespeeld en maar drie gewonnen. Dat is toch wat weinig. 1-0 nog altijd voor Ajax. Sorry, Andy. Ja, 1-0 geeft 1 die bal. 1-0 Feyenoord. Hoekschop, uh, AZ. Feyenoord moet uitkijken. Want daar komt die bal voor het doel. Maar Mulder kan hem mooi pakken. Feyenoord moet uitkijken. Omdat het zoveel beter is op dit moment dan AZ. En eigenlijk zit te wachten op de 2-0. Dat ze achterin misschien wel een beetje in sla slaap uh, gesukkeld uh, worden. En dat uh, bleek zojuist toen er een counter was van AZ. Via Benschop aan de rechterkant. Leverde slechts een hoekschop op. Nu gaat de bal over de zijlijn. Via Viergever. Mag uh, Feyenoord gaan gooien. Feyenoord dat het verdient. Dat het gewoon goed doet. Met in uh, Klaasie en in Vlaar de uitblinkers in uh, de wedstrijd. Klaasie op het middenveld. Vlaar achterin. Uitstekend spelend. Mooie goal van Bakal. Dat heeft uh, de 1-0 opgeleverd. 70 minuten gespeeld. De inworp is uh, gekomen bij Schaken. Die het ook uh, goed doet. Zeker in de tweede helft. Schaken tussen twee man. Probeert een uh, speler, medespeler te vinden. Lukt niet. En via Palsen gaat de bal naar Klavan. Clavan met de linker. Maar dan is het steeds weer naar voren. Rammen van de bal. Waar Aalte uh, door. ...geen fatsoenlijk duel kan winnen... ...is het meteen Feyenoord in de counterattack... Dat probeert uh, Cisse te bereiken, lukt niet... ...en dus kan uh, AZ weer overnemen met Reine. Wanneer gaat AZ uh, wat uh, sneller naar voren? Nu dan misschien met uh, Maher. Maher aan de rechterkant, halverwege de helft van Feyenoord... ...speelt de bal naar Holmen, Holmen terug naar Maher. Bas, de gelijkmaker in Eschede komt in feite uit de lucht vallen... Maar hij telt. Het is 1-1 na 71 minuten. En de goal komt op naam van Leroy Ver. Die hem met veel overtuiging, dat moet ik erbij zeggen. Achter doelman Kenneth Meer Rost uit een hoekschop die Twente krijgt. De eerste hoekschop van de wedstrijd. Die wordt eerst weggewerkt. Dan komt hij voor de voeten van Ver. Die schiet eigenlijk maar half. Komt de bal vervolgens terug voor zijn voeten. Vanaf de rand van het strafgebied Rost hij hem werkelijk in de hoek. Daar heeft Ajax werkelijk geen schijn van kans. En zo staat het 1-1. Het is het gevolg van, laten we zeggen, een kleine opleving van Twente. Na een goede voorzet notabene, met links van Verhoek vanaf de rechterkant. bal indraaiend in, in de doelmond met een omhaal van de Douglas die daar stond. Tot gevolg. Die bal